Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In België heeft formateur Bart de Wever de afspraak met de koning gemist. Het paleis meldt dat hij is verzet. Wever zou om zes uur naar de koning gaan om verslag uit te brengen over het vormen van een regering. De onderhandelaars zitten sinds woensdag bij elkaar om tot een akkoord te komen. Heikele punten zijn sociaal-economische onderwerpen als pensioenen en belastingen. Volgens Belgische media heeft de formateur nog enkele uren nodig om tot een akkoord te komen... De Wever heeft gezegd dat hij weggaat als er vandaag geen akkoord komt. Ook met de steun van Alternatieven vuur Duitsland heeft het voorstel van de Duitse ChristenDemocraten voor een strengere asielwet het niet gehaald. In de bondsdag werd het met een kleine meerderheid weggestemd. De Christen-Democraten kregen veel kritiek omdat ze met AFD wilden samenwerken tegen alle afspraken in.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 Tennisser Jesper de Jong heeft voor het eerst in zijn carrière... de halve finales gehaald van een ATP-toernooi. In Montpellier verraste hij landgenoot Tellen Griekspoor. Het werd 7-6 en 6-4. Door de winst in Frankrijk gaat de Jong meteen door... naar het hoofdtoernooi van het ABN Amro Open... dat zondag begint in Rotterdam. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In het binnenland daalt de temperatuur naar het vriespunt. Vannacht lichte vorst met kans op nevel en mist...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 Ja, Miles Smit met Nice to Meet You. En uh, welkom bij ZFM Zandvoort weer hier om 7 uur. En de laatste vrijdag van de maand. Het is ook precies de laatste dag van januari. En we zijn er weer met een nieuw seizoen van uh, Jelmer en M&M's. Het vierde jaar uh, gaan we in met dit programma. Wat natuurlijk in 2021 toevallig begon na een eindejaarsuitzending. En nu zijn we er nog gewoon steeds op de lokale omroep. Dus goed dat je weer luistert waar je ook bent. Want je kan ons overal bereiken en natuurlijk meekijken via de webcam. Dan zie je ook nog iets wat van een lokale radiostudio. En uh, dit programma maakt natuurlijk niet alleen. Dat uh, zegt de titel natuurlijk al, Jelmer en M&M's. Want traditiegetrouw of eigenlijk gewoon mijn vertrouwde side sidekicks zijn natuurlijk ook weer bij. De M&M's, Mike, Mirko en Mickey, hallo. Hallo. Hallo. Hallo, goedavond. Ja, zijn jullie een beetje goed? Uh, 2025 begonnen zo, uh, na die eerste 31 dagen. Nou, ik moet zeggen, ik heb wel eens betere beginnen van een jaar gehad hoor. Echt, ja, je had wat griep te pakken. Ja, ik had een griep te pakken en een soort halve buikgriep te pakken. Ik was natuurlijk eind van vorig jaar nog uh, gevallen. Dus ik heb wel ja. eens een beter begin van oh, het ja, jaar gehad. Tasje, ja, een ja. tasje <laughs> Maar we zijn weer helemaal ge We zijn gewoon weer teruggekomen. Ja, we, en uh, Mirko, hebben jullie ook de griep uh, gehad? Nou, ik of heb gelukkig niet? voor het eerst, en ik ben ja. altijd ziekelijk, ik heb gewoon een keer geen ziekte gehad een maand. Dus dat is heel relaxed. En uh, ik, ik heb eigenlijk gewoon een goede maand. Wel relaxed, wel vrolijk. Niet heel spannend, maar gewoon, het is goed. Nou, dat ik ben blij. Is, dat, is, uh, dat is goed om te horen. En uh, nou, uh, dit wordt gewoon weer het vertrouwde programma. Ook uh, natuurlijk in het vierde jaar, waar we natuurlijk al veel aan vernieuwd hebben aan jouw M&M's. Maar nu gaan we het gewoon een keer hetzelfde doen als altijd. We hebben zometeen het nieuws over zich met wat landelijke dingen, lokale dingetjes. En natuurlijk afgewisseld met muziek komen we uiteindelijk ook aan het eind van dit uur bij de Meer Kook Show. Met dit jaar een speciale studentenversie na de kritiek van Mickey uh, Zeker. vorig jaar, en, en nog, door dat die het die, nogal die, die, dure ingrediënten precies. waren. En wegen studentenbudget nog geen jingle. dat moet nog komen. Ik ben ja, nu uh, een stagiair, moet die maken. <laughs> die, <laughs> die past ook niet binnen het budget. Precies, die past niet nee. binnen het budget, maar die komt volgende maand wel eens nog even normale jingle, maar het wordt leuk. We gaan het wel lekker goedkoop doen. En twee uur hebben we natuurlijk ja, altijd het Zandvoort kwartiertje en eigenlijk het discussiepuntje wat ook voorbij komt en natuurlijk de M&M van de maand en van wie die komt, dat zeggen we straks natuurlijk. Maar het centrale discussiepunt in deze uitzending... Ja. is eigenlijk een beetje... artificial intelligence. Ik wil je even ja. onderbreken. Je, je keek wel natuurlijk vorig jaar het irritatiefactors... en pilot waar ik het niet echt mee eens was. En nu wil ik je weer discussiepuntjes zeggen. Is het gewoon dat we terug zijn naar de oude glooi? Ja, ik weet niet of we terug zijn bij het oude. Ik denk dat het alsnog uh, nieuwer is. Uh, <laughs> ik denk dat we vaak ook wel in, in uitzending, als ik ze ook vorig jaar een beetje terugluisterde... in voorbereiding op de eindejaarsuitzending van december... dacht ik, nou... We hebben best altijd wel elke uitzending een soort onderwerp... wat dan vaker terugkomt of zo. Dus ik dacht, laten we het een keer op die manier proberen. Want bijvoorbeeld het uh, eerste waar we het uh, over gaan hebben qua nieuws, uh, Mike... is een, uh, een, een flinke beursdaling van Nvidia die uh, natuurlijk uh, chips maakt... En, uh, al maar dat jammer, de dingen. Maar Een computer, een chip en tech bedrijf, wat gaan we doen? Moeten we Moeten het dan geen poppraat noemen? Hè? Dus, dus de populaire onderwerpen die we dan behandelen? Ja, over de naam hebben we het nog okay. wel even. Okay. Uh, okay. Of the record, of de eten. Maar goed, 600 miljard dollar gingen zij even in het rood. Hoe komt dat? Ja, want NVIDIA, dat is natuurlijk het bedrijf nou ja, achter de GeForce grafische kaarten voor de gamers onder ons. Maar dus ook de laatste tijd heel erg voor uh, de AI-chips die ze produceren. Is inderdaad met 600 miljard dollar onderuit gegaan. En dat komt eigenlijk omdat er een ja, Chinese concurrentie, alternatief voor ChatGPT, ineens eigenlijk uit het niets is opgedoken. Dat heet DeepSeek. Ja. En dat is natuurlijk één ding dat China met concurrentie komt op Amerikaanse bedrijven. Dat zien we natuurlijk ja, op, altijd met alles. Ja. Ja. Maar um, dit is dus een uitzondering, want het blijkt dus, of dat zeggen ze in ieder geval, dat DeepSeek, dus het nieuwe model van dat Chinese bedrijf, voor veel minder geld is getraind dan de meeste Amerikaanse AI-modellen. Waardoor iedereen eigenlijk denkt... ja, hebben we dan al die dure NVIDIA-kaarten nodig? Die AI-processoren van NVIDIA. En daardoor dachten... <coughs> sorry aandelenhouders, laten we het safe spelen... en gewoon de NVIDIA-aandelen wegdoen. Bekopen. En daardoor verloren ze dus 17% van hun beurswaarde. Dat is hey, best wel veel. Er zijn nog steeds 2,9 biljoen dollar waard. Maar het is inderdaad wel dat je ziet dat ja, zo'n ontwikkeling... toch heel veel invloed ja, kan hebben, ook precies, op de Amerikaanse markt. En echt zeg maar 2,9 biljoen. Dus niet de Engelse billion, maar gewoon met 12 nullen. Dus dat is nog een keer meer dan een miljard. En uh, ja, inderdaad, ze zijn nog niet failliet. Uh, dat, dat zou ook wel wat zijn trouwens. Ja. Maar die AI, die deepseek uh, komt straks ook nog een keer terug. Want ja. uh, het heeft ook allemaal uh, data en andere interessante ja, ja. dingen al binnen een week, ja. dat het volgens mij in het ja, ja. nieuws kwam. En dus, uh, dat laat maar weer zien. En voor Nvidia, er komen ook nieuwe ja. GeForce grafische kaarten uit. Hè? Deze dit jaar, deze maand, volgende maand, de 1590, de 5080. 5080 en 50. Ja, ik heb gekeken. Hij staat nu op de NVIDIA website. De pre-orderprijs in Europa is voor de 5090 2400 euro. Zo. zo. De, nou, de 5080 maar. is rond de 1000. En de 5070, als die MSRP haalt. Dus dat is de market Suggested Retail Price... Zit die rond een iets respectabeler 650 euro. Maar de tijd dat je een top-of-the-line videokaart koopt voor 500 euro. Zoals in 2017. Is er wel lang geweest. Maar dat bleek wow. ook al. Vorig jaar uh, al. Ja, 2400 Er is natuurlijk een uh, periode overheen gegaan dat het flink uh, hard is gegaan met die prijzen. Maar goed, de beurswaarde is gedaald... dus we moeten dat ook weer ergens weer compenseren. Dus misschien komt er iets nieuws. Uh, we blijven even een beetje in, uh, in cryptische land. Want uh, uh, Mirko, er is ook een, een stablecoin... Uh, sinds dat Trump eigenlijk nou. weer president wordt, is opgedoken. Nou, oké, okay, het, het, het is een beetje complex. Ik ga, het, ik ga het uitleggen. Een van de belangrijkste nieuwsitems van deze maand... die niet behandeld is... en ik weet dat er we niet zoveel mensen luisteren... maar ik moest hem toch pakken om die reden... is iets wat in Amerika is gebeurd. In 2020... Heeft, uh, hebben eigenlijk de, de grote landen van het Westen hebben gezegd... wat wij willen gaan doen, is we willen toewerken... Uh, in coronatijd, 2020, dus uh, naar het CBDC. Dat staat voor Central Bank Digital Currency. Dat wil dus zeggen dat er een grote centrale bank is in Europa... die zegt, wij hebben eigenlijk onze eigen digitale traceerbare munt... als het ware, die van de bank is. En alles wo wordt trickle-down gekoppeld aan alle banken... Die er zijn. En dan kan je bijvoorbeeld co 2 budgetten uh, uh, gaan toepassen. Uh, als je zeg maar een beetje een financieel techbedrijf bent. En dergelijke. Om dat dus alles te traceren. Valt als precies te traceren. Waar je heen gaat. Wat je uh, gaat doen met het vliegtuig. En je, je kan echt zo gek niet bedenken wat er dan ineens mogelijk is. Nou, daar zijn ze toen met z'n allen aan gaan werken. En Trump heeft eigenlijk gezend in een executive order, sinds hij dus verkozen is, heeft hij gezegd. Nou wacht even, dat willen wij helemaal niet... want dat vind ik tyrannisch. Want dan krijgt de overheid heel veel macht... en omdat we het als geheel Westen doen... Dan, krijgen wij als Amerika... en als, als grote landen van die centrale bank eigenlijk wel nog uh, uh, uh, veel meer macht. En dat vind ik ook niet eerlijk... naar die andere landen toe. En in plaats daarvan kiezen ze er dus nu voor in Amerika om over te gaan naar een stablecoin en een stablecoin is eigenlijk een, een crypto munt uh, en dat zijn dus echt wel andere dingen hè. dus je kan, een, je kan in principe ook een crypto munt kopen met CBDC maar goed daar willen zij niet van naartoe werken uh, die werkt wat als is, een soort van uh, wat is CBDC central bank digital currency staat het voor ik heb het net uitgelegd ja ja precies maar ze hebben dus nu een centrale bank voor digitale Nou, nee precies Amerika die is dus munt. gestopt met dat plan die zeggen dus wij willen niet die centrale controle over de munt dat vinden wij tiranisch we vinden dat te ver gaan want dan hebben wij te vergaande controle op wat mensen doen. Dus, hè, dus ook geen CO2-budgetten. Daar zijn ze dus uitgestapt. Nou, Wat dus wel zo is, is dat Europa... gaat er dus wel mee door. Dus, dus Duitsland en dergelijke. En persoonlijk ben ik daar heel erg tegen. Ik zou ook willen dat wij ermee stoppen. Ik denk dat het een hele slechte zaak is als Europa die macht over ons krijgt. Als die, die financiële technologie... Gaat, op die manier uh, ontwikkeld gaat worden omdat ik denk dat de overheden die kwaad willen... daar heel veel slechte dingen mee kunnen gaan doen. Nog even los ja. van dat ik me afvraag of ons leven gaat verbeteren. Nou, en in plaats daarvan kiezen ze dus in Amerika. En ik zou zeggen, waarom doen we dat niet ook in Europa? En ik snap, hè, het, is, het komt van Trump. Die is voor sommige mensen controversieel. Maar ik denk echt dat je dit los moet zien van die persoon. Uh, die zeggen, nee, wij, wat wij gewoon willen doen... wij willen juist de markt verbeteren voor die crypto-munt, voor stablecoins. Dat zijn stabiele munten met een stabiele waarde. En die willen wij misschien ook gaan beleggen als een soort van goud. Dat je er ook echt daadwerkelijk in de praktijk wat mee kan. Zonder dat wij daar als overheid overheid de ja. totale controle over hebben en dat is gewoon nou ja, echt een hele is... belangrijke ontwikkeling dus die ik moet ik zeggen uh... Het, uh, klinkt heel interessant maar wat je ook in het begin zei het is uh, allemaal nog het voor is veel complex. voor veel mensen <laughs> Ingewikkeld en ook nog een beetje ver weg. Het is natuurlijk nog niet echt een soort mainstreamer worden. Maar La, nou, laat ik het zo ik zeggen. Wel, uh, ik, het klinkt, het klinkt, klinkt sci-fi. maar dit klinkt sci-fi. Maar in Europa, het is heel simpel. Er zijn echt investeerders die hierin zitten. Het is letterlijk al getekend door de Europese Unie. Dit wordt ontwikkeld. Dus in zes jaar, als er niet wordt gezegd: wij stoppen ermee, is dit gewoon een realiteit. Dus dit is niet ja, ver weg. Dus, dit is dus gewoon. Net als uh, de centrale bank voor de euro, heb je dat dan ook voor crypto? Eigenlijk? Nee, nee, nee. Het, is, het, antwoord, wat ik uitleg, het zijn echt twee verschillende dingen. Het CBDC is dus simpelweg zo dat al het geld in de centrale bank ineens traceerbaar gaat worden. En alles inzichtelijk gaat worden voor die centrale bank. Waar het nu gewoon is, is als daar op bank 1 wordt er gewoon een 0 afgeschreven gaat er een 1 daar naartoe. En dat proberen ze natuurlijk wel veilig te doen, zodat er niet ineens extra geld bij komt. Dat is hoe het nu werkt. Nee, ze gaan echt zorgen dat het traceerbaar wordt. En dus kunnen ze CO2-budgetten aan personen met DigiD gaan koppelen... bijvoorbeeld en dergelijke. Dat is waar ze nu aan werken bij de Europese Unie. En ik denk dat dat een hele slechte zaak is... omdat ik eigenlijk niet zie hoe het ons dat leven gaat verbeteren. En ik zie wel heel veel manieren waarop het ons leven slecht gaat maken. Dus ik zeg, stop daarmee. Nee, en nou. laten we net als, als Amerika de richting ingaan van investeren in decentrale, door mensen gecreëerde. Uh, nou ja, stablecoins, zeg maar. Dat we wel kiezen natuurlijk. Dat het ook veilig en ja, goed is. Ja, maar dat okay. zou ik mooier vinden. Dus een ja. groot onderwerp. Maar echt belangrijk. Ja. Nou ja, goed dat je het even aankaart. En misschien komt het dit jaar nog wel terug. Um, wat dit jaar niet meer terugkomt, uh, dat is mijn telefoon. Want uh, die is uh, begin januari uh, uh, uh, uh, uh, gestolen. Uh, en uh, ik ben... Uh, ja, dat heb ik Mickey nog niet verteld. Dus die zit nu zo uh, heel erg verbaasd. Nee, oh. was, het was mijn eerste werkweek in, um, in januari weer. En uh, gewoon op woensdag was ik onderweg in de ochtend naar een werkafspraak. Mm -hmm. En uh, ik loop gewoon in de rechterhand uh, met mijn telefoon. Zoals ja, iedereen wel eens over straat loopt. Niet echt oplettend uh, op mijn omgeving. En uh, komt iemand op me aflopen, die zie ik niet echt. Want ja, je kijkt naar je telefoon. En die pakt gewoon mijn telefoon uit mijn hand. Ja. Niet heel agressief. Helemaal niks eigenlijk. Hij pakt hem gewoon. En rent er echt hard mee weg om een hoekje. Dus het, is, het was geen gewelddadige straatroof of zoiets. Um, mm -hmm. Wat je natuurlijk ook wel vaker ziet of, uh, of hoort of leest. Yeah. Uh, maar ja, toen was ik mijn telefoon kwijt. En toen ben ik, het was vlak bij de redacties. Dus toen ben ik daarna teruggerend. Toen met de collega's de politie gebeld. Die was er echt meteen. Dus ze waren blijkbaar in de buurt. Huh. Maar de persoon is niet uh, gepakt en mijn telefoon ook niet. Dus toen heb ik aangifte gedaan. En is er wel iemand op camera... Uh, Meteen vastgelegd diezelfde dag nog. Mm -hmm. Dus we weten wie het is. Ik weet ook wie het is. Want ik wist nog hoe die eruit zag. Hij was ongeveer even oud. Maar hij kon dus wel sneller rennen dan ik. Ah. Ben je er vragen uh, gegaan of niet? Nou, eerst niet. Toen dacht ik, wat de fuck gebeurt hier? Oké, ja. Ik uh, ja dus surprised. je strikte even zeg maar. En dan ren je achter hem aan. Maar ja, dan is hij natuurlijk al gevlogen. Of in ieder geval gewoon ver weg. Ja. Maar ja, toen diezelfde dag wel de simkaart geblokkeerd. Dus ik vraag me af wat hij aan die telefoon heeft. Ja, ik kan natuurlijk de telefoon verkopen. Er ja. zei gisteren tegen iemand, uh, iemand tegen me... Um, als er we weer straat erover plaatsvinden... gaat het slecht met de drugshandel. Dus ja, dat moet ik dan maar aannemen. Voor waarheid dat zou natuurlijk kunnen hebben. Uh, ja, het gebeurt kunnen. natuurlijk niet echt vaak meer. Want ja, ik bedoel, een portemonnee stelen... daar zit nauwelijks contant geld in. Er zitten allemaal pasjes in die je kan blokkeren. Dus ook daar <lacht> ja, heb, ook daar heb je eigenlijk niks aan. Dus ik dacht nog wel eens van... nou Beter mijn, uh, mijn portemonnee dan mijn telefoon. Maar goed, ik heb ja. uh, nu even een reserve backup. En het was gelukkig geen nieuw telefoon. Want die was ik eigenlijk bijna van plan te gaan kopen. Dus uh, oh. het had geen uh, maandje later moeten gebeuren. Nee, precies zo. Oké. Okay. Maar ja. Uh, Wat? pak? Uh, ja, inderdaad. Ja. Dat, is dus, uh, dat was een beetje mijn januari maand. Ja, en wat ah. hebben we geleerd van deze situatie? Telefoonverzekering is dus toch niet altijd overrated, wat mensen wel eens zeggen. Nou, het is, niet, het is natuurlijk niet overrated, maar wel heel duur. Ja, dus ik zal eventjes de uh, field doen. Ik betaal voor mijn telefoon, voor verzekering, per maand 17 euro. Zo, so What the fuck? Mijn, mijn hele telefoon is, is misschien 15 euro de maand. Ja, kijk, dat is een goed punt. Maar, maar jij, ja. hebt, jij hebt toch zo'n S8 uit 2015, of niet? Oh nee. oh nee, je hebt een ja. OnePlus. Nee, nee, oh, nee. nee. One Plus, toch? Nee, maar ik wil eventjes... Nee. Wat nee. heb je dan? Een oh, OnePlus is wel nice, toch? Oh. Mickie heeft nee, een Oppo. ik heb de nieuwste Oppo toen Oh, gemaakt. Oppo, ja. Oh, ja, ja. Maar ik, ik wil dus eventjes... Uh, dit is natuurlijk iets heel anders over uh, dus verzekering. Ik ben echt gewoon standaard-Nederlander, hè. Gewoon alles verzekeren wat, wat ik heb. Als er een verzekering voor afgesluit valt, dan ja. doen we het. Ja. En, en over nou, ja. roof wat gesproken... Fuck, over roof gesproken... Die, die roof... Uh, dat die roof situatie in, in het Drents Museum... Of jullie dat nog hebben meegekregen? ja. ja. Een, ja, ja. een, een spronkstuk van puur goud. Ze hebben nu wel ontdekt wie de daders zijn. Helaas zijn de mensen die opgepakt zijn... dus niet de mensen uh, die het hebben gedaan uiteindelijk. Dat zijn dus twee Antilliaanse mannen. De beschrijving staat dus op de website van de politie. Dus alsjeblieft ja. kijk daarnaar en nou ja, hou je ogen open. Want het zou toch eeuwig zonde zijn... als iets met zulke historische waarden... en dus niet de pure goudwaarde als dat verloren gaat. Dus dit, dat ja, moest ja, toch even ja. nog... Uh, maar dit kleine ik zag oproep. inderdaad ook sinds dat dat met mijn telefoon was gebeurd... zag ik ook in het nieuws gewoon ineens allemaal dingen voorbij komen... dat er ook een straatroof was... of dan ineens wel iets met... Dan ga je het geweld. meer zien, hè? Gewoon, hè, nee, maar inderdaad... dan ga je het ook meer opvallen. Ja. Yeah. Maar het gebeurt ook... afgelopen maand was het ook wel vaker gebeurd... volgens mij, want we hadden het best wel vaak in de krant. Maar goed, Mike... ik heb er niet van geleerd... dat ik per definitie een verzekering ga nemen... maar wel <lacht> dat, ik, dat ik minder met mijn telefoon... over straat ga lopen, denk ik. En dat is ook een wijze les. Ja, ja want dan ben je toch wat, uh, wat beter... Uh, je kan ook natuurlijk gewoon om je heen kijken. En uh, zonder Google Maps... Waar je moet zijn, uh, nou goed. Yeah. Uh, we gaan even naar een stukje muziek en dan zo meteen uh, naar de regio, want er is uh, weer een nieuwe expositie in het Zandvoort Museum, werd gisteren geopend, iets met plastic. Nou, de telefoon was niet van plastic, maar uh, er worden wel mooie kunstwerken van gemaakt. Er zit hm. trouwens wel plastic in, denk ik. Maar uh, hier hebben we Martin Garrix en uh, Carolina Lyre met Smile, ook weer zo'n hitje wat de afgelopen maand grijs is gedraaid. The beauty nog even doorrinkelen was dit het uh, iconische supertramp met Dreamer en daarvoor hoorde u natuurlijk smaal Martin Garrix en Carolina Lyer. Straks een nieuw nummer, want altijd net na half acht uh, draaien we een nieuw nummer van de maand die net is uitgekomen of ja volgens ons nieuw is. Uh, maar voordat we dat gaan doen uh, kijken we eerst altijd even naar de regio, want we zijn nou eenmaal een lokale omroep en natuurlijk ook genoeg aandacht voor onze lokale nieuws en activiteiten. Zo heeft het Zandvoort Museum... na een aantal weken verbouwen... en dat staat helemaal bovenaan de pagina... Um, uh, weer hun deuren geopend... met een nieuwe tentoonstelling. Plastic op drift heet het. En het ziet er wel grappig uit. Volgens mij heeft het een aantal jaar geleden... Heeft er ook een soort plastic kasteel daar gestaan. En uh, in deze tijdelijke expositie zijn kunstwerken te zien. Die zijn gemaakt van afval... geraapt door juttersgeluk. Uh, deze stichting uh, bouwt zwerfplastic... tot iets moois om... En het museum in Jutters gelukkig laten met plastic drift zien hoe aangespoeld en achtergelaten afval zoals doppen, flessen en visnetten kan worden omgevormd tot kunst en dus eigenlijk een soort erfgoed wordt. En daarover gaat de nieuwe tentoonstelling, werd gisteren druk bezocht, de opening zag ik op de foto's. En we gaan even luisteren naar een korte reportage van onze mediapartner Haarlem 105. Het zou fijn zijn als mensen met een iets bewuster gevoel naar buiten stappen. Maar ook dat ze geïnspireerd raken. Dat je creatief ook aan de slag kan met hetgeen wat je vindt. En dat je het opraapt, dat je er iets mee kan uiteindelijk. We zijn eventjes dicht geweest om achter de schermen keihard te werken. Aan de herinrichting, we hebben nieuwe kleuren gebruikt, we hebben meer van het museum op toegankelijke levels gebracht. Ze hebben van alles gedaan met alle vrijwilligers die keihard hebben gewerkt. Zodat we tot een nieuwe ervaring kunnen komen die helemaal past bij wat ik in mijn hoofd heb. Dus je wil gewoon wel dat mensen als ze hier komen echt wat over Zandvoort kunnen leren. Dat doen we onder andere door één zaal continu. Het thema is Zandvoort in beeld. Dus we vullen het in met, met beelden en dat, die wisselen we elke paar maanden met een ander onderwerp. En beneden heb je ook uh, een wisseltentoonstelling. Ik denk dat de eerste tentoonstelling die we nu neerzetten wel echt uh, wel heel gaaf is. Plastic op drift. Dat doen we in samenwerking met Juttersgeluk. En ja, het zegt het eigenlijk al. Ja, alles wat aandrijft aan plastic, uh, het zwerfafval, uh, strandafval gebruiken om uh, nieuwe kunstwerken te maken. Je kan de tentoonstelling in van meerdere kanten. En dit is een van die posities want we vertellen in de in het standvoort in beeld heel veel over natuurlijk standvoort vroeger en dit is dan een soort van brugruimte hoe ik het uh, noem want hier vertellen we eigenlijk over waarom toeristen vroeger naar het strand kwamen en hoe heel het water was nou meer details ga ik natuurlijk niet vertellen en uh, ja wat we eigenlijk nu met z'n allen aan het aan het doen zijn zelf ik op de vuurpijl. Wat ik het mooiste vind is op dit moment de zwarte ruimte die we hebben gemaakt. Al deze speeltjes komen ook allemaal van wat jutters geluk heeft geraakt op het strand. Ik heb gisteren voor het eerst zelf gejut. Nou je moet je voorstellen zo'n klein dit. Dat steekt dan echt alleen maar dit uit boven het zand. En dan trek je er zo nog een heel touwtje uit. En dat is dus ook met dit soort dingen of... Ja, als je dan inderdaad de hele dag hebt gespeeld en je kind heeft lekker, lekker leuke uh, kasteeltjes gemaakt. Maar dit verdwijnt nog ergens in het zand en dat blijft wel liggen, dat vergaat niet. Op dit moment kijk ik zelf het meeste uit naar uh, ja, het begin van het programma, want we hebben namelijk Paul Way, De bekende plogger, uh, sporter, ik noem hem tegenwoordig ook kunstenaar, die uh, ja, actief de straten en ook stranden schoonhoudt. Je ziet hem al, Paul, hier staat ie. <lacht> dit is dus, hier zitten dus duizend flesjes in. En weegt 32 kilo. Op dit moment zetten we dat in de schijnwerpers. En er komen dus andere kunstwerken ook die dat op de deur gaan uh, inwisselen. En nou, dus daar, daar, hier komt de beweging. Hij organiseert een aantal uh, buitenactiviteiten. Dan ga je afval rapen, maar hij, doet, hij zegt doe je creatiefste outfit aan. gezellige muziekje erbij. En uh, ja, dus het wordt echt een leuke activiteit ook voor gezinnen of kinderen of koppels. Het is gewoon een hele vrolijke manier om eigenlijk het probleem ook... Uh, ja, op de kaart te zetten. Ja, nou een vrolijke manier dus uh, om het probleem van uh, zwerfafval en plastic... en natuurlijk dan vooral in Zandvoort op de stranden... om dat uh, op de kaart te zetten en een beetje onder de aandacht te brengen. En uh, daar wordt nu dus uh, kunst van gemaakt. Of eigenlijk al langer door Jutters gelukt. Maar nu te zien in een tentoonstelling tot en met eind mei... in een uh, volledig vernieuwd Zandvoort museum. En wil je dat nou zien? Ze zijn open van woensdag uh, tot zondag. En uh, je hoorde trouwens de nieuwe directeur van het museum... die sinds afgelopen zomer bezig is... En uh, voor haar voelt uh, directeur zijn eigenlijk niet als werk, want dit is gewoon uh, haar passie. Uh, als jullie deze reportage zo hoorden, want uh, natuurlijk op video is er ook echt te zien wat ze dan allemaal vastpakt en, uh, uh, en liet zien. Maar welk gevoel krijg je erbij? Dat was heel lang was, vooral. Uh, om alleen naar nee, te luisteren, hè, om te kijken zal het ongetwijfeld interessant zijn hoor. Maar ja. ik zat te luisteren en dacht ja, hmm, wat, uh, wat is er nou eigenlijk naar te luisteren? Maar, maar leuk, ik, ja, dan moet je leuk. beter luisteren. Ja maar, ja, maar ik miste wat beeld. Ik, ben, ik, ik wil beeld. <laughs> nee, maar uh, gekkigheid. Ik vind het leuk als ze dat doen. Kijken, het zwerfafval is natuurlijk altijd een probleem op het strand. Maar niet, nou ja, we houden het niet alleen op het strand. En dat ze er dan wat leuks van maken, ja, dat is leuk. Dat vind ik eigenlijk ervan. Ja, zeker. En uh, in de kerkstraat, waar we natuurlijk uh, uh, zo net ook nog even doorheen liepen. Ja. om het uh, zeezicht <laughs> te testen. Uh, daar is, ligt, zit ook een winkel van de Of ja. tenminste hun plek, een soort atelier of hoe je het noemt. Ja, maken ze ja. dus ook de dingen en kan je ook dingen kopen. Ja, precies. Het is, het is eigenlijk een beetje een etalage. Oh, goed, goed. Je hebt ook nog een grotere plek waar ze echt, uh, echt zeg maar, maken. Ik, ik ken ze natuurlijk ook een beetje vanuit de, vanuit de politiek. Maar ja, ik bedoel, beetje een beetje een saaie mening. Maar het, het is gewoon superleuk. Het is leuk dat ze mensen betrekken die ook, ook weer aan het werk willen. of juist afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En er komen ook echt daadwerkelijk mooie dingen uit. Want ik kijk, in Zandvoort is dat gelukkig niet het geval. Maar je ziet ook wel eens dat mensen die. Dat soort initiatieven, dat daar dingen uit voortkomen die dan... Hè, het is leuk in theorie, maar in praktijk niet. Maar dit is echt gewoon beide. Het is leuk in theorie en het is, is leuk in de praktijk. Er komt echt iets moois uit. Dus ja, kan ze dus alleen maar steunen. Dus je eigenlijk zeggen dat het bij sommige mensen gewoon voeilijk is eigenlijk. Nou ja, je ziet wel eens dat van die initiatieven die bedoeld zijn om mensen weer te betrekken... of ja. kunstcollectieven, dat wat er dan nee, uit okay. voortkomt, de producten zijn niet mooi. Maar ze hebben echt zulke leuke dingen liggen. Ja. Dus maar als ik, als ik een keer een... Uh, ze dus hebben echt simpele dingen, van bijvoorbeeld zeep, zeepbakjes, tot noem ik ook. Maar echt, echt leuk, leuke kleuren, mooi ontwerpje, weet je, dat, soort, ja. dat soort simpele dingen. En, ja. en, nou, dat zou ik wel in mijn huis zetten ook echt. Weet je wel. Niet, niet gewoon van, oh wat leuk dat het er is, en verder doe je er niks. Verder nou. het is het nee, nee, ja. in de je, ja. je doet er ook echt wat nee, dat mee. Dus ja, dat nou, ja. is, uh, ik ja. vind het ook een leuke ook leuk als we dat uh, het in het museum doen. ja maar Is niet dat die ook maar. al bij Tasty Corner? Ja, ja, ja, ja, ja daar in de, de buurt in. Het, ja, de, ja, de, ja, Kijk, dat is de Zandvoorts gedachtenpatroon. Ja, ja, ja, Altijd ja. al redeneren vanaf de patatzaak. Dan weet <laughs> ja. ja, je dat je een Zandvoort bent. Dan kan je vanaf elke hoek navigeren. daarom ideaal ik Maar niet uit. Voor mij is dit plein. Dat is mijn beginpunt. Maar ik kan ook die bordjes volgen waar staat openbaar toiletten van Amsterdamse waterleidingduinen. Ja, dat zag ik dus vanmiddag staan. Op ons meest prominente plek in het centrum. Dat noemde Mike net. We hebben natuurlijk op meerdere plekken in het dorp gewoon van die wegwijsborden staan. Ja. Uh, dus nou, daar is dat en zoveel kilometer dat. Haarling, Amsterdam dus, hebben we nou ja, ook een ja, niet bordje dat, gewoon. want dat zijn fietsroutes, maar zeg maar gewoon die zwarte borden wat nee, zeg maar voor niet lopen. Niet eens een fietsroute, gewoon echt een blauw vierkant bord met nee. Haarlem, Ja, nee, nee maar dit is, dit is iets anders, want dat is, dat is voor de auto's. Ik snap dat jij in auto's denkt, maar dit is voor lopers <laughs> en mensen die in het centrum zijn. Ja, nee, en dan staat ook, er okay. dus okay. zo'n bordje in het centrum zwart bordje uh, voor de supermarkt. En het staat daar dus als enige wegbewijzering in het midden van het centrum. Dus het punt waar je eigenlijk over naartoe kan naar het circuit, het yeah, strand. Yeah. Uh, nou ja, misschien het museum of, of het raadhuis. Uh, of uh, de krocht, het theater, Alles. Ja. De duinen. De enige twee dingen die erop staan is de ene kant op openbare toiletten. Waarvan yeah. ik dan denk, waar, waar? zijn die dan? Huh? En de andere kant op. En de andere kant op. Waaglengduinen 1,8 kilometer. Maar ik denk dat is toch niet het enige waar je vanaf het centrum naartoe komt. Nee, maar joh, maar je ja, dus begrijpt niet, dat, daar gaat het om. Nee, nee, of, het bordje, maar, of het bordje is stuk. Nee, ik denk of dat ze gewoon niet over nagedacht. Ik denk dat ze daar gewoon. Of, ja, het is, ik denk of inderdaad dan. Uh, uh, wat is het? Even een revisie, dat ze gewoon uh, de, de andere dingen eraf hebben gehaald. Even opnieuw uh, lakken. Ja, misschien, misschien maken ze het nieuw. Ja. Misschien kwamen we net ja. op een ongelukkig moment. Want ik zie ja, het namelijk wel bij het station. De andere weg, uh, wegen, die, uh, die passen er niet op. Dus we denken, ja, ja we nou ja, doen, ik, doe doe dit zie dit wel, ik zie wel bij het station uh, staan. En uh, op andere plekken zie je wel dat je meerdere kanten op kon. Dus misschien gaat er ja. iets mis. Maar ja, mocht er iemand van de gemeente luisteren... dus maandag, 9 uur, even kijken op het Raadhuisplein. Want daar ja, staat dus op. alleen een openbaar toilet. Ja, blijkbaar. Meerkooi meer is niet uitvoerend. Hè. Die zegt alleen maar wat er moet gebeuren. Um, we gaan naar Dat het nieuwe nummer van uh, Joost Klein. Want die heeft die onlangs uitgebracht. En waar hij ook uh, ontvangend genoeg nog even een schopje uitdeelt... aan zijn disqualificatie van vorig jaar met het Songfestival. En dit nummer is uh, grotendeels in het Engels. Wat een verrassing. Once there was a boy. And he had a dream, but then one day his dream was taken. Anders dan je van mijn maatschappij leert. Ik zie een ander pijn hebben, toch doet het mij zeer Keer op keer, blijkt de wereld weer verkeerd Het wordt nu wel de hoogste tijd dat ik een keertje leer De mensen met de money willen meer en meer en meer Ze zeiden, yo, yo, spijn, je bent gedisqualificeerd, what? Ze vonden mij de dader Emotionele schade Geen geld aan moet betalen Dus toch lijkt ik meer op mijn dader. What? You and I don't forget the T and the Y. 'Cause I'm thankful, grateful, the opposite of hateful. Unity till the day we. En geen enkel nummer van Joost. Eindig rustig. Dus uh, bij deze ook Why Not van Joost Klein. Op uh, Radio ZFM bij Jelmer en NNM. Het is dus weer 31 januari. Dus de laatste vrijdag van de maand. Ja, de laatste ook, dag van de uh, maand. De laatste dag van de maand. Ja. ook bovendien. Volgende, cool. maand, uh, volgende maand zijn we trouwens ook op de laatste dag van de maand. Is dan dat zo? is het uh, 28 februari. Oh ja. En dan in maart. Nee, dan zijn we Damn. de laatste. Nou ja, jammer. Uh, Mickey vroeg staat het nummer al in de top 40. Ik denk dat hij daar wel weer komt. Omdat ja, Joost Klein is toch een beetje ons... Uh, ja, Nationaal trauma. Ja, ja, nou ja, ik dacht misschien dat hij was geboycott laat. Bo geboycott? Was, is Joost geboycot? Dat wist je Ja, niet. hij werd een beetje gecanceld. Wist je Waarom? Niet? Nou ja, omdat ze, ze, hij, Joost oh. was daar bij zo'n uh, hupplepup uh, Bij een televisiering -gala. Ja. Oh, was dat hè? Ja. ja, en toen zaten ze op, de, op het orkest... Toen de overleden artiesten van dat jaar op het beeld kwamen, zaten zij op het orkest zaten zij van links naar rechts te bewegen met de arm in de lucht. Ja, dat was toen inderdaad. En huid. toen was er een enorme ophef en toen uh, trok hij zich daar eerst niks van aan. En iedereen die moest maar gewoon uh, hè, de cancelcultuur haat. En uh, nou ja, ja, ik dacht, ik heb verder niks meer van gehoord. Nee, nou ja, nee, hij gaat gewoon niks. lekker door met uh, muziek maken. En nee, deze ja. is dus onlangs uitgemaakt, why not? We wisten niet zo goed wat we ervan vonden. Het deed ons een beetje denken aan de Zero's, maar dat maakt natuurlijk ook niet uit, want aan het eind van de eerste uur draaien we een echte zeros die ook voor uh, 2010 is ja. gemaakt. Dus uh, dat zometeen, maar eerst even uh, back online met wat uh, technieuwtjes. Ja, die, uh, die AI-bot komt weer terug alsof het uh, ja, een mens is. Uh, er zijn zorgen over een groot datalek bij de Chinese chatbot DeepSeek, dat uh, is vandaag bekendgemaakt meer dan een miljoen chats van gebruikers, dus net zoals dat je aan ChatGPT vraagt van uh, doe mijn huiswerk, uh, dat is allemaal gelekt, waren deze week publiekelijk toegankelijk. Het gaat, gaat erbij ook om gevoelige informatie schrijft het Amerikaanse cybersecurity bedrijf dat het lek ja, ontdekte. Hoe de hel komen mensen daar ook bij? Ik snap hacks niet het zo is, goed, het maar. Is, nou nee, maar... Het is publiekelijk gelekt. Dus, oh, ik kan ineens van mijn buurman zijn gesprek terugvinden. Hoe de hel zoek je zoiets op? Dat is allemaal dark web, hè. Dat soort dingen waar dat vaak op wordt gepubliceerd, natuurlijk. Maar inderdaad, dit laat wel weer zien... dat dat soort bedrijven... dat geldt niet alleen voor Chinese bedrijven, zoals nu zeggen. Ik zeg altijd voor de grap, hè? TikTok is Chinese pionage is over, maar de Amerikanen kunnen er ook wat van. Um, dat eigenlijk je data online nooit echt veilig is... En dat, dat dat nu bij DeepSeek gebeurt... wat natuurlijk net heel groot in het nieuws is gekomen... als de concurrent van ChatGPT. Ik zat, las ook zelfs online... En ja, ik kan niet verwachten dat ChatGPT vervangen is door AI, zeg maar. Uh, maar in, inderdaad, dit, is gewoon, dit gebeurt nu bij DeepSeek en dat is natuurlijk nu gewoon ongelukkig. En ja, misschien hebben Chinese bedrijven... iets mindere veiligheidsstandaarden... dan Amerikaanse of Europese vooral natuurlijk. Maar dit kan ook gebeuren bij een Europees bedrijf. Dit kan ja. ook gebeuren bij een Amerikaans bedrijf. En, dat was toch een maar, KPN vorige ja. jaar? Ja, er is altijd ja en zo'n uh, zo hele strike daar. was er toch ook zo'n hele strike van zo'n soort uh, serversysteem wat was het nou? nou ja crowdstrike ja, was plat Cloud gegaan dat was geen data gelijk maar daardoor uh, die hadden een dat was vorige, ja, die hadden een driver update gepusht naar al hun gebruikers en die had uh, nou, dat was, was niet helemaal goed getest Er was iets met de testing procedure misgegaan en toen waren alle Windows apparaten die dus dat opstarten bij opstarten ja waren dus gecrashed. Omdat er dus een fout in die drivers zat. Ook een beetje ongelukkig. Ja. Heel groot Amerikaans bedrijf is dat. Ja, dat is maar ook... Nou ja, een... ja, wat ik gewoon vooral toch weer eng vind aan die opkomst van DeepSeek. Ik denk, ik ga hem nog even voor me voor, tot de discussie. Is dat je dan ziet, hè, in AI dat heb je iets dat heet alignment. Dat is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van AI. En dat is eigenlijk de term die wordt gebruikt door filosofen. Van hoe zorg je dat AI menselijke waarden heeft. Of de menselijke waarden draagt. En dat gaat nog ietsje verder. Want los van dat je wil dat AI niet zomaar... Uh, uh, ineens het idee dat hey, we kunnen de hele mensheid uh, bij wijze van spreken, kop, kapot bombarderen mocht het ooit die capaciteiten krijgen. Dat is waar uh, alleen het eigenlijk begint, hè, dat je daartegen beschermt. Maar het gaat ook verder in bijvoorbeeld wat voor informatie houdt het wel of niet achter, uh, noem maar op. Nou, en je ziet dus met dat deep -seek, omdat het Chinees is, als jij vraagt over Tiananmen Square... Hè, dat is een, een heel bekende situatie geweest in Hongkong, ooit een groot studentenprotest... waar heel veel studenten vermoord zijn, heb je ook een heel bekend een uh, uh, bekend beeld van een man die voor een tank staat. Nou, vraagt die AI iets over Tiananmen Square? En je krijgt gewoon geen enkel antwoord. Of zeg nog, het staat er even en dan staat er... Sorry, ik heb hier geen informatie over. Ja, ik wil het niet laten weten. Ja, ja, ja, ja, maar maar ja, uh, ja, maar dan hebben we het weer, ja, oh. we weer over gewoon... Uh, de bedrijven die dat censureren of de overheid... Precies, maar wat ik dus hieraan vind... Ja. ik vind eigenlijk dat de overheid... Uh, in Amerika, maar ook in Nederland... we eigenlijk bijna de taak hebben... dat als een ander land actief informatie... op die manier probeert te beïnvloeden... dat we het op die grond ook echt gewoon verbieden. Ja. Omdat we daarmee natuurlijk wel zo'n product... Maar... groot maken en bijdragen aan hun markt. Dat ja, maar, vind ik erg. Ja, maar, kijk, maar mag ik even iets zeggen? Zeker. Ik denk natuurlijk dat, uh, kijk, zeker ook die Amerikaanse AI, dat censureert misschien ook om bepaalde kant die we nog niet doorhebben. Maar ik nou. denk ook, als je dat doet. Dan kan je eigenlijk ook net zo goed bijna elk land verbieden. Want ook nieuwsmedia is bijvoorbeeld in China niet toegestaan en dat soort dingen. Dus nee, maar wordt ik, ik ben echt meer van mening. dan alleen AI. Nee, nee, maar absoluut. Maar ik ben echt wel van mening. Google is daar ook niet. Nee, nee, absoluut. Maar ik ben, ja. ik ben juist ook van mening dat we heel voorzichtiger moeten gaan zijn met AI. Omdat China het ook echt actief inzet om ons te beïnvloeden. Ik bedoel, er is daar letterlijk een wetgeving. Ik ben tijd heel geïnteresseerd geweest in China. Die letterlijk stelt dat als een bedrijf een bepaalde grootte heeft in personeel dat hun geheime dienst, of in ieder geval een tak van hun geheime dienst... gewoon letterlijk verplicht een kantoortje moet krijgen... in het hoofdkantoor van zo'n bedrijf, zeg maar... om daar vervolgens live mee te kunnen kijken met alles wat er gebeurt. Dat is letterlijk een wet, dat is geen complot, dat staat vast. Het gebeurt dus alle bedrijven hoe hebben wij What diep ziek... Alles wat wij hier in het Westen kennen... die hebben gewoon letterlijk een soort... alsof de IVD, als je nu de, uh, gewoon een, een kantoor in loopt van een, van een groot hotel... Alsof, alsof de IVD daar dan gestationeerd zit in een soort, soort opslaghok. Nou, en dat is een beetje mijn punt. Het is natuurlijk een wat, wat bredere discussie dan puur de AI. Ik wil ook niet te veel daarheen trekken, hoor. Maar wat ik dus lastig vind, is... is ik vraag me af of het dan goed is dat ineens mensen in het Westen allemaal massaal zo'n zo deep-seek gebruiken. Ik, ik ben een beetje sceptisch over bepaalde AI-dingen. Ja. Precies wat maar zegt, hè, gaat het überhaupt zo goed Dus je kunt tweede? Maar laten we op zijn minste controle hier houden en een paar grenzen stellen, denk ik dan. Maar goed. Ja, maar dan krijg ja, je ja, gewoon dus hetzelfde uh, en andersom natuurlijk. Hè, want er zijn ongetwijfeld ja. ook dingen die... Uh, Tuurlijk. Maar het verschil is wij en democratisch. Ja, nee, we dat kunnen het beïnvloeden. Zeker. We hebben een open informatie ecosysteem Ja, tweede. zeker. We een heel, uh, maar goed. We hebben hele democratie Westen. Nou, het, het kan zeker beter, jammer, maar achter, dit Als je dat bedoelt. Dat ja, uh, het Amerika is natuurlijk niet echt een schoolvoorbeeld. Maar, maar goed, het volgende ja. item. Okay. Uh, voor oh. gebruikers van Google Maps in de Verenigde Staten... heet de Golf van Mexico. Binnenkort de Golf van Amerika. Over, yes. over censuur. Uh, want, want Trump wil dat natuurlijk. En Google Maps, Amerikaans. Ja. Gaat, neemt alvast een, een stap vooruit. <laughs> en uh, verandert voor Amerikaanse mensen... Ja, de naam van de golf. Ja. Nee, en ik maar, denk echt dat dit we, wereld... Ja, Zeg maar, nee, maar als je Google Maps hebt, dan zie je natuurlijk ook de naam van elke uh, zee en uh, yeah. uh, uh, elke plek, zeg maar. Yeah. En de Golf van Mexico, dat is zeg maar dat water yeah. naast Mexico yeah. en uh, nou ja, alle Caribische gebieden, zeg maar. Mm -hmm. En ook de VS, En dat, en dat wil Trump nu veranderen naar de Golf van Amerika. Net zoals dat het Panama-kanaal ja. nu het Amerika-kanaal... Nee, het Amerika is zelfs veranderd. Het is officieel of veranderd. Ja, ja. ja, het is ja. een decreet inderdaad. Ja, dat klopt. Nou, ja. dus in nou, ik dat weet... Het dat ik, ik kan jouw vraag gelijk beantwoorden. Dat hebben ze dus gedaan, omdat dus in Amerika... de wetgeving, milieuwetgeving... gebaseerd zijn op de term... Golf van Mexico. En als de wetgeving ineens niet meer geldt... omdat het ineens Golf van Amerika heet... en het niet zoals in Nederland is, dat dan... Ja. automatisch de rechter het zo interpreteert... Dat ze zeggen, ja, maar ho, het is wel hetzelfde water, dus het gaat nog steeds goed. Nee, in Amerika werkt dat wettelijk gezien net even wat anders. Dan ja. kunnen ze olie gaan boren, materialen gaan mijnen. En dat is niet om de nationalistische reden die die beweert, maar dat is de reden waarom het nu de golf van Amerika maar is. Even serieus. Even serieus. <laughs> nou ja, dus, ja. <laughs> maar even serieus, dit is dus net zoiets als dat diepziek over censuur gesproken ja, Nee, dit vind ik ook ja, slecht. Nee, maar ja, nee, ja. Amerika, Amerika is niet net, net zo. Nee, maar vind ik, niet ik, vraag, netjes. ik vraag me vooral ook net uh, heel erg af. Welk wereldprobleem lost dit nou op? Kijk, dan, nou, dan hoeven ze zich niet aan milieuwetgeving uh, te dat houden. Dat is het. Dat is het. Nee, maar, maar wat Mickey zegt. Wat, wat hebben mensen in Amerika in nou, de nou Dit is aan? dus precies wat Mickey zegt. En, en, en kijk, ik ben het niet eens met de manier waarop het gebeurt. Maar je zou je kunnen afvragen: is het niet slim dat ze wel boren? Maar daar ga ik niet over. Maar goed. Maar het punt is inderdaad, ze hebben een enorme schuld. Die schuld blijft oplopen. En Trump heeft gezegd: Ik wil gewoon echt zorgen dat ja. het op zijn minst gaat stabiliseren. Dat dat minder gaat worden. Nou, dan ja, moet ja, je dus ja, meer gaan ja. boren. Ja, okay. en of, of dat goed is, is een tweede. Hè? Maar dat is wel nou de ja. reden. Goed, uh, goede discussie. En uh, nou ja, ondertussen gaan we bijna naar de muziek. Zometeen een meer kookshow. Ik wilde alleen nog even melden dat de Oei. Doomsdagklok één seconde dichter bij 12 uur is. Dus dat is een uh, mooie opsteker voor het einde van deze maand. is allemaal klaar. Hier is uh, I Know van Sammy Brew. Ja, we spreken straks wel over wat die doomsdag is de klok eigenlijk is, maar hier eerst even een ontspannen stukje muziek op de vrijdagavond. Daarvoor luister je natuurlijk ook naar de radio en niet alleen maar discussies, ook gezelligheid. my eyes. Who don't mess around? and Uh, natuurlijk ook een beetje feel-good radio hier op de vrijdagavond. En terwijl Mickey nog wat M&M's over zichzelf heen gooit, gaan we over naar de volgende standaardrubriek aan het eind van het eerste uur. Dames en heren, het is weer de laatste vrijdag van de maand. En dat betekent dat het tijd is voor de Mirko-show! Nee, nee, stop! Oh, Stop, oh. Nou Mirko, ik begreep net... Dat we het met wat minder geld moeten doen. Ja, ja we, we moeten het zeker met minder geld doen. Want jongens, dit, het, volgend jaar is het een rafijnjaar 2026 voor alle gemeenten. Iedereen wordt arm. De Duitse economie staat op instorten. Amerika helpt ons niet meer. Die gaan bezuinigen. Het hele land staat in puin. En ik bedoel, als je tegenwoordig een blokkaas... voor de prijs van een truffel moet kopen van vroeger... dan weet je dat het slecht is. Uh, dus de Show studenteneditie. Dus ja, ik zou willen zeggen... Ik ga mijn best doen om ook hele culinaire dingen te behandelen dit jaar. Maar dan voor een schappelijke prijs. Maar ik denk ook, we moeten ook gewoon echt beginnen met een praktische tip. Iets waar iedereen wat aan heeft. Als je nou wat minder hebt. Als je student bent. Als je weet ik veel wat een keer een slechte maand hebt gehad. Wat, wat zeg je Mike? Als je Mickey bent zeg ik. Als je Mickey bent bijvoorbeeld. Ja dan moet je toch... Ja je moet toch lekker kunnen eten. Voor een redelijk budget. En dan is eigenlijk mijn allereerste tip. Misschien niet de speciaalste. Maar wel echt een hele belangrijke Rijst rijst is ontzettend goedkoop. Is ontzettend gezond. En als je wat geld over hebt... zou ik zeggen... ga naar je lokale Aziatische toko of iets dergelijks. Die heb je gewoon in Haarlem zitten. Je hebt er in Nieuw-Noord hier eentje. Die verkopen... of niet Aziatisch, maar niet van toko. Maar die hebben grote zakken rijst... die je echt voor 25 euro kan kopen. Oké, okay, dat is wel wat meer geld. Maar daar kan je echt voor drie, vier maanden... aan de reisgeresten van Ik Weet ik niet dat je elke avond zeg maar rijst eet. Maar dat wil dus zeggen dat jij uiteindelijk per gerecht wat je eet een hele kleine hoeveelheid geld hebt gespendeerd. Dus dat is een soort van tipje, kan natuurlijk ook gewoon in, in klein formaat kopen, maar als je echt goed wil besparen, doe je dat. Nou, dan gaan we beginnen met een traditioneel Aziatisch gerecht, wat gewoon goedkoop betaalbaar is. Egg fried rice. Wat heb je nodig? Nou, rijst. Dus daar beginnen we mee. Je hebt twee eitjes nodig. Nou, dat is ook niet duur. Dat is uh, 70 cent per eitje, geloof ik. Een bosui, ook nog eens 70 cent. En eigenlijk... Ja, wat sojasaus, dat, dat, dat is wel lekker. Maar eigenlijk ben je er dan al. En we kunnen het gekker maken. Dus daar komen we zo meteen. Maar dan gaan we nu... En olie, trouwens. Olie, dat wel, is ook belangrijk. Maar daar hebben de meeste mensen staan. Dus dat kan er nog wel vanaf, geloof ik. Maar goed, maar daar ben je. Dus het is een hele, heel simpel gerecht. Wat je doet, je kookt, rijst in water. Je zorgt dat het gewoon een uh, lekkere textuur heeft. Niet te knapperig, zorgt dat het echt gewoon goed zacht is, zeg maar. Uh, kan elk soort rijst zijn. Ik vind persoonlijk basmati heel erg lekker ervoor, terwijl dat niet per se de aanbevolen is, maar ik zou zeggen doe het gewoon met basmati rijst, bekend rijstsoort hier in Nederland. Nou, zorg dat je dat uh, natuurlijk afgiet in het water. Zorg ook dat je het eerst even wast, zodat dat starch er een beetje uit is, zeg maar, dat zetmeel uh, voordat je het uh, uh, kookt. Nou, en laat dat vervolgens even staan. Je kan dat zelfs een dag laten staan, want dan wordt het eigenlijk beter van in dit gerecht. Doe het vervolgens in een pan waar je dan heet olie in doet. Het, het liefst iets van, van vegetable oil is ook nog eens goedkoper. En dat werkt hier voor beter, want dat kan tegen hogere temperaturen. Pardon. En uh, nou vervolgens uh, uh, frituur jij, zoals de naam eigenlijk zegt, frituur jij die rijst een beetje. Dus je doet gewoon een dun laagje olie, je laat het lang zitten. En op het moment dat jij een beetje een soort knapperige rijst bite krijgt, dus je het krijgt als je iets uit moet een beetje op gevoel. Het wordt een beetje lichtbruin zeg maar. Maar tegelijkertijd van binnen nog zacht. Dan heb je eigenlijk de perfecte textuur aan rijst. Nou, daar doe je wat sojasaus op dat moment overheen. Niet te veel, want je moet het niet te zout maken. Uh, gooi wat boshuid er doorheen. Ik, ik zie al maar uh, ingepukkelt. Oh, ik ook moet sneller, oh sorry. Uh, dan gooi je dan een bosuid doorheen uh, voor de helft. Oh, ik zie het. Ja, ja. Dan gooi je dan een boshuid doorheen. Die snij je in kleine ringetjes. Uh, je doet er twee eieren, breek je en die mix je met dat Ei, zodat het nou ja, eigenlijk uh, gewoon goed met elkaar mengt. En voilà, je hebt echt iets. Het klinkt heel simpel. Het smaakt heerlijk. Je kan er nootjes aan toevoegen. Uh, echt alles wat je over hebt. Amandels, schaaf, noem maar op. Weet ik, wat Iets wat nog in je moederskast ligt. Wat je vorige week uh, hebt gegeten. Precies, sesamzaadjes. Je kan er stukjes kip doorheen doen. Je kan er kimchi doorheen doen. Dus het is echt zo'n gerecht. Als je dit leert maken, je kan het elke dag afwisselen. En uiteindelijk combineer kan je echt een grote, goedvullende portie gezond maken voor. Nou, wat is het 4 euro, als je net uh, goed budgetteert. Dus bij deze, het ik eerste. Is, uh, ik had eerlijk, uh, gezegd, eerlijk gezegd, eerlijk gezegd niet zo verwacht dat het ja. zo, uh, zo gebudgeteerd was. Ja. Zeker. Ja, dit is, mooi. Dit was was is echt netjes. voor de studenten onder ons, ja, hè. Uh, ja, oh, ik, ik, ik heb het helemaal niet over jou. Oh ja, oké, okay, oké. Okay. <laughs> ja, wat is dit nou weer? Maar nou, ja, echt, het is echt lekker. Het moet altijd zo een simpel. voorbeeld zijn, hè? Ja, ja. Je moet wel, zeg maar, even een soort casus waar je mee kan werken, en dan is Mickey wel een goede casus. Ja, Mickey is de kaas. Mickey, vanaf nu, dit jaar... Oh, nee, Jij bent goed. de meerkookshow kaas. Jij bent vanaf nu de meerkookshow is Mickey. Mm. Nou goed, uh, we kijken er natuurlijk naar uit, Merkel, wat het uh, volgende maand wordt. En uh, dat uh, houden we nog even uh, geheim natuurlijk. Uh, tot ja, 28 toe, februari Zeker. rond dezelfde moment in deze uitzending. Dan hebben we weer de Meerkookshow en het uh, receptenrubriekje van uh, dit programma. Dan gaan we over naar de zero's knallen. En dan hebben we het alweer over Sean Kingston of Sean Kingston met uh, Beautiful Girls uit 2007 zie ik hier staan. En dat is, uh, dat is uh, toch alweer 18 jaar geleden, zoiets. J-Jaw, Sean Kingston. You ain't too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. And you say it's over. Damn, all these beautiful.